Peter, nu nee, eindelijk naar huis. Baldomero Duran, technisch directeur. Een uh, een yeah. danseres. Ja, dat zijn uh, uh, Minstens twintig mensen yeah. die daar okay. tot tien uur rondgehangen hebben. Oké, okay, Jan. We zullen vanaf morgen ook eens audities houden. En ze gaan voor de verandering allemaal hun kleren mogen aanhouden. En natuurlijk gaan we eerst en vooral checken of al de mannen nog in het bezit zijn van hun pink. Of met andere woorden, of ze nog allemaal wel bij de pinken zijn. mijn jongen toch. Als jij zo voort doet, dan verkoop ik je aan Klaas Vermeulen. Dan kun je samen met hem een komisch duo beginnen. Ik denk ineens aan iets. We zijn vergeten te vragen aan Vermeulen of dat nu een rechter of een linkerpink was. Oh, wat voor belang heeft dat nu? Ja, dat vraag ik me ook af. Ja, sorry, ben precies moe aan het worden. Je hebt een stuk of acht uur binnen, Pieter? Ja, we zijn dan ook al sinds half negen op stap, hè, schatje. Oh, van op stap gesproken, Pieter, doe me nu een plezier. Hè? Ja. Als Max toevallig nog op is als we straks thuiskomen, vlieg dan alstublieft niet direct op. Hè? Laat we allemaal rusten tot je een beetje meer weet. Waarover? Ja, ja? Over die pink of over die productieassistenten van Brugge 2002? Ja, geef mij op zijn minste kans om eens rustig met Merel te babbelen voor je hem begint op te jagen. Ja, waarom zou ik hem opjagen? Toch niet omdat hij naast de pot gepist heeft. Sorry dat ik het zeg, hè. Zijn privéleven gaat me niks aan en dat van uw nicht even min. Zolang hij of zij maar niks te maken hebben met die afgeknepen pink. Tja, wat er daar? Amai, die komt nog eens aangevlogen, zeg. Pas maar op, pas op, pas op, pas op. Ach, godverdomme, dat is bruinogen met Karin Neels. Oeh, rijdt hij nu al met dezelfde auto als ik? Let oh, op, rem me of oh. je zit er tegen. Ach, godverdomme, hè. Bruinoge, Hey. Van Moses. Ja, maar kalmeer de commissaris. Het was niet Carina's bedoeling. Ja, ik zal oh. direct eens gaan horen wat dan wel Carina's bedoeling was. Ze heeft als verdomme bijna van de baan gereden uit een ja, maar, ruim... een Momentje, commissaris! We zitten dan met een serieus probleem, hè? Ah, madame Martens, excuseer ze voor de probleem, Ja, wat is er aan de hand, André? He, is die neus nu helemaal doorgeslagen of wat? Ik heb veel goeds om eens aan haar te gaan trekken, hoor. Karin heeft toch niet gedronken, of wel? Oh, commissaris, alsjeblieft, luistert eerst naar mij. Oh, nee, is... Ja, maar nee, wacht. Het is gelijk dat ze zijn. het is nogal vrij precair, ze. We hebben just iemand opgepakt, in het kader van de operatie Fatal Attraction. Operatie wat, Jawel, wel, die van die potloodventer, die van... Godverdomme, dat is juist. Jij weet dat nog niet, hè? Maar commissaris De Key, die is van plan... Peter, stap terug in dat ze een plan trekken. Ik wil nu naar huis. Heb je die exhibitionist opgepakt? He? Is dat maar wat je ja, bedoelt? Bijna. We hebben eigenlijk een vrouw opgepakt, commissaris. Maar ze ja. wil niet naar het hospital. Hoewel dat ze gekwetst is. Wie weet, misschien is ze wel verkracht, hè? Hoe misschien? Tonnen, hè? Allee, ik ga er eens mee. Ja, Moet je uit de bekjellen, twee. Momentje, madame Martens, maar, oh. alsjeblieft. Dit is, is een serieus probleem, Ja, dat ze? moeten ze zeggen, ja. Ja, wacht. Het is eigenlijk zo, het is een journaliste. En ze wil uitdrukkelijk alleen maar met de commissaris spreken voordat ze erover gaat beginnen publiceren. Wat publiceren, Bruinhoven? Wel, ja, ze kent al de details he, van die affaire met die Chileense commissaris, die Elena Littin. Die operatie attraction is nog niet begonnen. Maar, Niels, Niels, ben gij nu helemaal op uw kop gevallen? Ja, Hoe komt u nu op zo'n stom idee? Maar, het is te Even in uw vrije tijd de held gaan uithangen. Hè? Ja, ik weet het. Jij, moest natuurlijk ook weer eens van de partij zijn. Ja, eigenlijk wilde ik het niet meedoen. Zo, maar. Ja, maar, ja, maar, ja, stik het maar allemaal op mij. Het is goed. Ja, Kon ik toch Karim moeilijk dat allemaal alleen laten doen? Hè? Ziet dat die potloodventer haar iets aangedaan zou hebben. Oh, God. Karin zou daar nogal een probleem mee gehad hebben, zeker? Oh, merci, commissaris, bedankt. U. Nee, jij zou beter merci zeggen tegen mij. Dankzij mij komt de keet misschien niet te weten. Beseft jij wel dat je een blaam kunt krijgen? Of erger nog? En dat op je eerste werkdag als inspecteur. Ja, no, sorry. En dan nog, dat mens dat je daar opgepakt hebt is verdomme van de pers. Ziet je de titels al staan? Brugse inspectrice handelt op eigen houtje en loopt fameus blauwtje. Commissaris, we hebben dat gedaan om goed te doen. Oh, ja. We konden wij dat wij toch niet weten dat dat een journalist was? Dat is geen excuus, Bruinhoog. Bon, hoe heet ze nog weer? Piraats. Els Piraats. Hm. Daar hebben we toch wel eens mee te maken gehad? Ja. Of vergis ik me? Ja. Is dat geen freelance-fotograaf? Bruinhoog, je hebt ze toch wel uh, iets warms te drinken gegeven zitten. Ja, ja, ja, en ze in de pullover van ja. Karin. Ja, ja, alleen. het is goed, het is goed. Om het dus uh, gauw even samen te vatten. Je hebt haar dus opgeraapt op het zand... Ja, nadat ja. je haar uit het Albertpark ja. hebt zien weglopen. Ja, ja. En je ja. bent zeker dat je ook een vent met een overjas hebt zien ja, weglopen. Het is te zeggen, van dat eerste zijn we 100 zeker. Maar van dat tweede... Ja, daar ben ik, da ik 100 zeker van. Hè. Ja, we geven het dan ja, ja. Hoe komt het toch dat ik blijf denken... dat je me hier alle twee iets aan het maken bent? Of... Uh... Ja, goed, goed. Ik zal die madame Piraerts nu maar eens gauw gaan ondervragen... Gij twee ondertussen honderd keer schrijven... ...ik zal commissaris van in geen blaasjes meer proberen wijs te maken. Vooruit, begin er maar aan. Uw naam is dus Els Ja. En u bent freelance fotograaf En journaliste, ja. ja. We hebben elkaar al eens eerder gezien, hè? Ja, en meer dan één keer volgens mij... Al was het maar op recepties van de stad en zo. En ik heb mevrouw Martens natuurlijk ook. Ik kom regelmatig op de rechtbank voor mijn werk. Ja, ik ben anders niet bepaald een receptietijger. Maar goed, volgens mij hebben wij alles eerder een aanvaring gehad. Maar ik kan mij vergissen, ik zal het bij gelegenheid wel eens opzoeken. O oh ja, voor we verder gaan. Waarom wou u niet naar een hospitaal gebracht worden door mijn mensen? Omdat ik dat niet nodig vond. U ah, werd toch aangerand? Ja. Waar precies? In het Albertpark? Of was het eigenlijk al op het zand? Want mijn mensen hebben mij verklaard dat ze u op het zand hebben aangetroffen. En ik citeer... ...huilend en tieren tussen de resten van haar fotoapparatuur. Mevrouw Pieraarts leek hevig te bloeden aan de linkerkant van haar hoofd. U bent dus zeker dat we geen dokter moeten bijhalen? Nee, die wonden aan uw hoofd, daar hebt u geen last van? Nee, dat heb ik toch al gezegd, commissaris. Ah, dus u kan op een paar vragen antwoorden? Dat valt nog te bezien, commissaris.